8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal... de algemene beschouwing in de Tweede Kamer. Dat worden de spannendste in jaren. En in Pakistan stijgt het dodental na de aardbeving. Nu eerst het NOS-nieuws. Deze Jan van der Putten...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 Achter, achter Rouhani lijkt toch te zijn dat het, dat de Ira dat het Iraanse leiderschap uh, een soort nieuwe relaties met de wereld wil maken. Zonder daar overigens al te veel compromissen uh, met hun eigen ideologie over te, te sluiten. Rouhani gaf aan in gesprek te willen met de Amerikanen om over de meningsverschillen te praten. President Obama zei in een toespraak dat een akkoord met Iran over het nucleaire programma mogelijk is. DNS stelt ook het moederbedrijf van Ansaldo Breda aansprakelijk voor de problemen met de Vira. DNS kiest voor die strategie omdat het verwacht dat Ansaldo Breda zelf financieel niet sterk genoeg is voor de claim van honderden miljoenen euro's. Volgens het spoorbedrijf kan moederbedrijf Finmeccanica ook verantwoordelijk worden gehouden. Omdat het moederbedrijf zich bij de ondertekening van het Vira-contract garant heeft gesteld voor Ansaldo Breda. Volgens DNS gaat het om een behoorlijk bedrag. Als je nou kijkt naar de aanschaf van de treinen, ruim 200 miljoen. Uh, daar komen boetes bij voor het te laat leveren van treinen. Uh, kosten die we gemaakt hebben gedurende de periode dat we de treinen in bezit hebben. En juridische kosten. Uh, je moet denken tot enkele honderden miljoenen boven die 200 miljoen die we al betaald hebben. Vanmorgen meldt de Telegraaf dat de NS op het Hoge Snelheidspoor treinen hoger 200 km per uur wil laten rijden. Volgens de NS klopt dat niet en blijft de beoogde maximum snelheid 300 km. Het dodental van de zware aardbeving gisteren in het zuidwesten van Pakistan is opgelopen tot 208. Dat meldde de lokale autoriteiten aan persbureau Reuters. Meer dan 370 mensen zijn gewond geraakt. Gisteren werden nog 39 doden gemeld. Dat aantal is naar boven bijgesteld nadat de honderden ingestorte huizen waren doorzocht. De beving had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter.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 Er wordt onder meer gekeken of bedrijven gebruik maken van een speciale grondkaart en of ze de aanwezigheid van leidingen vooraf controleren door sleuven te graven. Bedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen een boete tot 250.000 euro krijgen.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 Dan op het weer. In het zuiden soms dichte mist. Later in het zuiden zon. In het noorden kans op wat regen. En het wordt 17 tot 21 graden. Morgen en vrijdag komt er meer zon. Kijk, dat willen we graag horen. John Bakker, hoe is het inmiddels op de weg? Tot nu toe was het rustig? Ja, nog steeds. Nog geen 50 kilometer, waar we normaal gesproken nu rond de 80 zouden zitten. Verdeeld over 14 files, niet al te veel bijzonderheden. Behalve op 15 vanuit Europort naar Rotterdam. Bij Rotterdam IJsselmonden 6 kilometer file na een ongeluk. Ze zijn bezig met opruimwerkzaamheden. Daarom zijn er nog altijd twee rijstroken dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkem 5 kilometer file. En daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En zo dadelijk meer over het verstandshuwelijk tussen de middenpartijen over meer dan twee minuten. Als ondernemer bent u steeds afhankelijker van techniek.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 NOS Radio Injournaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Laatste nieuws uit Nairobi krijgt u zo van onze correspondent Koert Lindijer. En bij de algemene beschouwing in de Tweede Kamer gaat het om zoeken naar steun, om springen over eigen schaduwen. Iedereen moet altijd bereid zijn om zijn eigen voorstellen nog eens te bekijken. Te kijken of er verbetering mogelijk is. Nou, daar moet de Partij van de Arbeid dan ook maar aan meedoen. Participeren. Heet dat. En Joost Vullings doet ook mee. Joost: Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Natine begint wellicht de meest interessante algemene politieke beschouwingen sinds jaren. Vooral dat het kabinet geen meerderheid heeft, natuurlijk, in de Eerste Kamer. De mening van de oppositie doet er echt toe. Wat zal, denk jij, de komende twee dagen brengen? Nou ja, Rutte kan dit jaar niet volstaan met het verhaal van. Ja, dank u voor uw inbreng. We kijken ernaar, maar mijn plan is toch beter. Nee, dit jaar moet je dus echt, echt rekening houden met de gevoelens van de oppositie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 En ondertussen is zijn eigen achterban ook boos over de nivellerende maatregelen. Ja, dit is het krachtenveld waarin onze premier de komende dagen moet opereren. Kortom, hij zit in een spagaat en een split tegelijk. En dat zit buitengewoon onhandig. Ja, en Jozef, dat sociaal akkoord dat zit vele dwars. De oppositie vindt dat veel te bindend. Daar zit iedereen veel te veel aan vast. Zou daar aan gemorreld kunnen gaan worden? Nou, het antwoord is ja, daar kan aan gemorreld worden. De vraag is alleen, worden dat slechts kleine details of echte fundamentele punten? Uh, zoals bijvoorbeeld uh, ja, het jaar waarin de ww duur verkort gaat worden. Kabinet en Sociale Partners hebben 2016 afgesproken. CDA en D66 willen het volgend jaar al laten gebeuren. Nou, voor de Partij van de Arbeid is dat niet bespreekbaar. Maar bij de VVD denken ze toch iets anders over het sociaal akkoord. Ze, daar zeggen ze als het er echt op aankomt... Uh, tussen een keuze voor het sociaal akkoord of een deal met de oppositie... als we echt met de rug tegen de muur staan... dan kiezen we toch voor de oppositie. Want de oppositie heb je nodig om wetten te maken... Ja, en dan maar geen draagvlak in de polder... Uh, want dan zat echt alles stil uh, als we geen wetten kunnen maken. Dus, dus het vergt wel evenwichtskunst, uh, deze algemene beschouwing. Want het liefste houden ze het sociaal akkoord wel overeind. En ja, het woord ragfijn valt heel, heel vaak gisteren op, op de vloer. In het kader van deze beschouwing. Het moet een rachfijn spel worden. En ja. morgen. Nou, dat is echt een spagaat met vier benen. Heel ingewikkeld. Ja. Uh, denk jij, want het gaat ook over ideologie natuurlijk. Jij zei het al. Uh, het openbreken van zo'n sociaal akkoord zou dat kunnen leiden tot, euh, of zich kunnen ontwikkelen... tot een splijtswam tussen VVD en PvdA? Ja, dat, dat denk ik wel. Maar als ik er gisteren naar vroeg, uh, merkte ik bij beide partijen... dat ze er, ja, zoals dat dan heet, er ontspannen in stonden. Men heeft op dit moment geen angst uit elkaar gespeeld te worden. Uh, daarvoor is de onderlinge samenwerking te goed. Het onderlinge uh, vertrouwen is goed. Nou goed, dat is wat ze zeggen. Dus daar moet ik dan voorlopig maar op vertrouwen. Dan naar de oppositie. Wat is er nodig om die oppositie uh, ja, tevreden te houden? Misschien wel over te halen om steun te geven? Nou, dat zijn verschillende smaken bij de oppositie. Kijk, de PVV is dus heel simpel. Nou, die, die, doet sowieso die partij niet is tevreden als het kabinet gewoon <laughs> vandaag uh, na vijf minuten de biezen pakt en wegloopt. De SP zegt, ja, het kabinet moet echt gewoon rigoureus het beleid omgooien. Heel erg in de richting van ons verkiezingsprogramma. Nou, beide zal niet gebeuren. Dan hebben we meer de middenpartijen en dat zijn de partijen die zeggen... we willen niet alleen een uitgestoken hand zien, maar we willen die hand ook echt voelen. Uh, mensen, uh, ze willen merken dat het kabinet echt zaken wil doen... echt wil luisteren en echt bereid is plannen te wijzigen. En dat de eerste gebaren al gemaakt gaan worden in het debat. Kortom dat een aantal moties van de oppositie morgen gesteund zullen worden door de regeringspartijen. Dus niet alleen bereidheid, maar wil men ook de eerste daden zien... het bewijsmateriaal. Maar dan zal de oppositie dus ook heel voorzichtig moeten handelen. Want als zij er met de gestrekbeen been ingaan... Nou dat gaat dan vooral over de middenpartijen... dan hebben ze, creëren ze hun eigen problemen ook weer. Ja, dat, wat dat betreft is het normaal gesproken... ga je inderdaad bij de algemene beschouwing vooral kijken... waar meningen botsen. En nu is het inderdaad heel interessant om te kijken... van wanneer, op welke momenten zijn partijen aardig voor elkaar. Ja. Ik denk overigens wel dat de oppositie er meer met de gestrekt been ingaat... dan de coalitiepartijen. Uh, ik verwacht ook wel dat de middenpartijen forse kritiek zullen hebben. Maar dat, dat vergt ook heel veel zelfbeheersing. Vandaag van Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid... en Haber Zelstel van de VVD. Want oh, wat zouden ze graag af en toe gaten schieten... in die, die tegengegrootte. Een hoop ingehouden misschien de komende dagen. Ja, het is een hoop zelfbeheersing voor die heren, maar goed. Dat, dat, dat, is, dat, dat is wel wat het waard om te draait de komende twee dagen. Dat is ook een beetje even de kijk- en luistertip die ik wil meegeven. Op het moment dat je dus Samson en Zelstra en morgen de, de premier Rutte aan het woord hoort, let op bij wie ze het lief zijn. Over welke plannen ze een bepaald partij een compliment geven. Want dat geeft een indicatie ja, op welk dossier ze met wie willen dansen. Nou, dat is heel interessant, Joost. Dank voor die uh, kijk- en luistertips. Joost, Vullingspolitiek politiek redacteur voor de NOS. Ja, Er zijn verschillende oppositiepartijen die zeggen... ontzie de gezinnen nou toch een beetje. En daar wordt natuurlijk ook een nagekeken in woorden, Nou, Rimmers. Oh, misschien moet je eerst even opnemen? is het jammer waar ik binnenkom in het kinderdagverblijf. Wat zei, Ja telefoon gaat ondertussen, terwijl vijf kinderen mij aanstaan alsof Sinterklaas is binnengekomen. <laughs> Komt er nog iemand, ik ga even naar Arniek van de Geest, want Arniek die, die is de directeur van de Triangel. Merken jullie het ook, de werkloosheid onder ouderen? Uh, onder ouders, ja, zeker. Wij merken een toenemende werkloosheid en dan krijgen ouders geen kinderopvangtoeslag meer. En dan moeten ze helaas hun kind van het kinderdagverblijf halen. Ja, ik was twee weken geleden op kinderdagverblijf in Amsterdam. Toen ging het ook over dit verhaal min of meer. Daar zeiden ze, wat we merken is dat ouders een dag in de gewoon hun werk opgeven, omdat het kinderdagverblijf voor ze te duur wordt? Dat komt ook voor, en wat ook voorkomt steeds meer is dat ouders hun moeder of hun vader of hun schoonmoeder vragen om een dag op de kinderen te passen en dan minder kinderopvang gaan afnemen. Dat klopt. Hoe gaat het met de triangel? Nou, wij hebben ook pittige getekend. Ik zie u lachen. Ja, ja. Nee, het, is natuurlijk, het zijn pittige tijden, maar nou, we hebben echt wel alle vertrouwen... dat we daar weer doorheen komen. Maar uh, nou, we moeten wel alle zeilen bijzetten. Ja. Ja. Nou, zoiets abstracts als uh, de, de algemene beschouwingen die vandaag beginnen. Daarom zijn we hier om het echt handen en voeten te geven. Concreet, wat zou een tip zijn voor uh, de politici? Uh, ik denk dat het een tip zou zijn om weer meer te gaan investeren in kinderen. En in een goede, ja, goede ontwikkeling van kinderen. En een goede voorbereiding op hun schooltijd. Ja, want het is leuk als uh, opa en oma op de kleine letten. Maar u zegt, ze moeten juist hier bij, met z'n allen bij elkaar zijn, die kinderen. Ja, wat ik denk dat, dat kinderopvang uh, heel erg als meerwaarde heeft... is dat kinderen met elkaar zijn. Vriendjes maken, leren spelen. Uh, met elkaar uh, gekke verhaaltjes verzinnen. En uh, daar nou heel veel... Uh, een leuke ervaringen opdoen. Er is net een, een moeder die hier iemand kon binnenbrengen. Goedemorgen. Hallo. Goeiem. Ja, we hebben het over de, kinder, de kinderopvang, dat die als het maar duurder wordt en zo. Ja, dat klopt, ja. Dat is niet zo mooi. Nee. Nee. Nee. Het gaat in Den Haag over de algemene beschouwingen nu. Ja. Maar dit zijn de concrete punten natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nee, dat, uh, dat is niet zo mooi, dus dat houden we goed in de gaten. Dus ze doen uh, hard hun best om er wel in mee te gaan. Maar uh, ja, op een gegeven moment houdt het wel een keertje op. Wie komt u nou brengen? Dat zijn mijn twee dochters, oh. Isa en Anouk. Ja, Anouk kijkt gebiologeerd nee, naar het is witte Isa. plopbolletje van de microfoon. Nee, dat is Isa. Oh, dat is Isa. Ja, Mooi, Isa. Ga maar pakken. Nee. Nou. Nee. <laughs> nou, nee, doe maar niet. Ja. Nee. Hoe, hoe is het voor, voor degene die hier werkt? Gaat het, gaat het, bent u bevreesd? Ik, was, ik kom net van een bouwbedrijf af. Die moeten alle zeilen bijzetten om elk volgend project van de grond te krijgen. We moeten hier ook bezuinigen, dus dat is wel heel erg jammer. Dus uh, wij hopen maar dat er heel veel kinderen gaan komen weer. Ja. Hebt u een beetje vertrouwen? Ik sprak vanmorgen vroeg een mevrouw met drie honden... en die, had, die zei bij, bij het woord politieke beschouwing... betrokken ze een vies gezicht zat er geen enkel vertrouwen in. Nou, weet je, ik ben altijd wel heel positief ingesteld. Ik zie het, ja. En ik denk, het komt gewoon wel weer goed. Dus hebben we een dal bereikt nu? Nou, ik hoop het. Ja? Ja. Nou, zit hier, hier in de buurt een kinderdagverblijf, heb ik gehoord. Daar gaat het helemaal niet zo goed mee. Hè? Ook in Woerden. Dat zijn de, de concullega's, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, dat, uh, dat kan heel goed zijn. Het is natuurlijk zo dat, dat niemand het van de daken gaat schreeuwen... als het minder goed gaat. Ja. Want uh, je hoopt dan uh, toch dat er weer betere tijden komen. Maar er zijn hier in deze omgeving... hoor ik ook uh, wel kinderopvangorganisaties. Die moeten stoppen. Ja. ja. Dat is de keerzijde, goed. Nou, Den Haag moet er zich over gaan buigen. Misschien dat ze met deze geluid iets kunnen, wie weet. Gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakker. Met uh, nog altijd wat mist in de provincie Flevoland... en in het zuiden van het land plaatselijk dichte mist... Alles bij elkaar nu zo'n 60 kilometer file. Nog altijd een stuk minder dan gebruikelijk. Niet al te veel bijzonderheden. Wel wat problemen op de A15 vanaf Europoort naar Rotterdam... bij rotterdam IJsselmonde. 5 Vijf kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem Heteren nog vijf kilometer. Maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten over acht. President Kenyatta zegt dat de vijand is verslagen. Daarmee bedoelt hij de extremisten van de islamitische beweging Al-Shabaab... die dagenlang een waar terreur uitoefende... in het winkelcentrum Westgate in Kenia, Nairobi. Ladies and gentlemen, as I had vowed earlier... We hebben beschamend en verslagen our attackers. Ik report met grote verdriet dat 61 civilians hun leven verloren in de aanval. We gaan naar correspondent Koert Lindaeer. Koert, ja, ik zou bijna willen zeggen dit heeft de president wel vaker gezegd. Afgelopen dagen hebben we regelmatig gehoord dat het allemaal voorbij was. Is het nu echt over? Wat kan jij daarover zeggen? Op dit moment ook het rustig rond Westgate. Er is geen geweervuur meer gehoord. Er zijn geen explosies meer gehoord. En mensen van het Rode Kruis houden zich bij de ingang op... en wachten af of ze zo snel mogelijk naar binnen mogen... om de lijken te gaan ruimen. Ja, er wordt dus nog niet gezocht. Koert, hoeveel zijn er nu definitief overleden? Nou, wat we weten van soldaten die binnen zijn geweest... is dat er geen enkel teken van leven in het gebouw uh, meer is en dat er lijken onder het puin liggen. Je weet, uh, er zijn verdiepingen ingestort tijdens de reddingsactie. Onder dat puin liggen lijken van zowel gijzelaars als van gijzelnemers. Het dodental is nu 69, dat is inclusief zes dode Keniaanse soldaten en daar moet je dan nog vijf terroristen bij optellen. En dan, wat er in de komende uren en dagen nog bij gaat komen... volgens het Rode Kruis, gisteren waren er 51 mensen nog vermist. En is het duidelijk dat uh, hoeveel leden dan nu vastzitten? Is, is iedereen aangehouden die heeft meegedaan aan deze aanval op Westgate? Volgens Uwe Keniatten ja, zijn er 11 voor de dag uh, gearresteerd. Niet noodzakelijkerwijs omdat ze gevangen zijn genomen in, in Westgate zelf... maar ook daarbuiten, zaterdag... Uh, heb ik al gehoord van ooggetuigen dat sommige van de daders wisten te ontsnappen. Die zijn met de grijzelaars uh, gewoon het gebouw uit, uh, uitgerend op een gegeven moment. En er zijn ook mensen op de luchthaven hier aangehouden. Eergisteren die probeerden te ontkomen kennelijk naar Istanbul. Dus het totale aantal daders, aanvankelijk ging men uit van 18, is op dit moment nog onbekend. Wordt er ook iets meer bekend over uh, deze aanval van Shabab? Bijvoorbeeld hoe ze die hebben voorbereid? Alle stukjes van de puzzel worden nu bij elkaar gelegd en uit verschillende bronnen van Amerikanen, Israëliërs en Keniaanse veiligheidsdiensten uh, komt een beeld naar voren dat deze aanval al maanden geleden is voorbereid in Somalië uh, zelf. Uh, vervolgens zijn <coughs> de bommen... Het, het explosieve materiaal naar Kenia uh, vervoert. Er is een shop gehuurd door de daders, vermoedelijk in Westgate. Uh, daar hebben ze hun wapens uh, op uh, opgeslagen, mogelijk ook in enkele auto's. Nu blijkt dat er een aantal auto's al wekenlang geparkeerd stonden in de kelder van, uh, van Westgate. Wat in ieder geval duidelijk is op dit moment, is uh, dat de wapentuig naar binnen is, uh, is, is gesmokkeld. Want ze hadden raketwerkers bijvoorbeeld bij zich, de terroristen. Nou, neem je niet in je handtasje mee... alsof je een boodschapper bent op zaterdagmiddag. Bovendien kenden de daders het gebouw echt heel erg op een duimpje. Ze gingen onmiddellijk naar de kamer toe... bijvoorbeeld waar de veiligheidscamera's werden gecontroleerd... en hebben die onmiddellijk uitgezet. Ze wisten onmiddellijk waar de lichtknoppen waren... om de stroom uit te schakelen in het gebouw. Kortom, het beeld van een zeer professionele... goed voorbereide actie met internationale connecties... omdat de daders vermoedelijk vanuit Europa en Amerika zijn gekomen. Nou heeft Ashabab ook laten weten via zijn woordvoerders... dat dit pas het begin is. Uh, merk je iets van verhoogde veiligheid in Kenia in Nairobi? Nou, niet in de buurten waar deze, waar deze geiseling plaatsvindt. Integendeel, uh, de, de veiligheidstroepen zijn allemaal naar Westgate getrokken... en daarom vinden we er in andere delen van de stad... juist wat meer uh, kleine misdaden... Uh, plaats. Maar dat zal dan snel voorbij gaan. Mijn indruk is: behalve het gevoel onder Kenianen van eenheid, we moeten ons uh, gezamenlijk uh, keren tegen dit soort terroristische activiteiten, zie je vooral ook in de arme buurt en ik was gisteren in de Sloppenwijken angst. Ik sprak met een vrouw toen de stroom uitviel, en dat gebeurde regelmatig in Kenia, uh, die onmiddellijk onder haar bed lag. En die zei, van ik ben sinds zaterdag mijn deur niet meer uit geweest. Als het meest zieke centrum, winkelcentrum van Nairobi niet veilig is, hoe moet ik me dan veilig voelen in de sloppenwijk? Dus twijfels over de kracht, de uh, krachtdadigheid van politie om op te treden tegen dit soort terroristische activiteiten, heeft geleid... Tot angst. Mensen voelen zich niet meer veilig. Correspondent Koert Lindijer over de terreur uitgevoerd in Nairobi. Het gebeurt hier ook regelmatig dat plotseling de stroom uitvalt. Of dat er opeens geen water meer is. Geen telefoon of geen internetverbinding meer. De reden is dan vaak graafwerkzaamheden. Waarbij de aannemer een leiding heeft geraakt. Iedere dag gaat het gemiddeld honderd keer mis ergens in Nederland. En daarom worden de gravers extra gecontroleerd. Vanaf de Frederik Hendriklaan in Den Haag, waar vanochtend gegraven wordt. Ja, er worden gaslijven vervangen. En dan uh, heeft u een mooie kaart gekregen van de gemeente. Daar staat precies wat er allemaal onder de grond loopt. Want het is heel wat, hè? Spaghetti onder de grond. Ja, zo kun je het zeggen. Ja. Hier heb je het kruispunt. Uh, Zie je een rode stippellijn? Dat klopt. Blauwe lijntjes, zwarte lijntjes, wat zijn dat? Dat geeft aan de, de waterleiding. En dan klopt het. Eh. Uh... <laughs> Het ja, is natuurlijk uh, ja, tientallen jaren geleden gelegd en ook ja, andere methoden ingemeten of niet ingemeten. Dus de modern gelegde kabels, die zijn uh, redelijk goed op tekening, maar de wat oudere kabels kunnen rustig afwijken. Harold uh, Bonte van Sears, voor de duidelijkheid een van de bedrijven die op het goede lijstje staan, hè? die dus niet extra worden gecontroleerd, want bij u gaat het ook wel eens fouten, maar niet zo vaak, hè? We zitten ongeveer op, uh, op een 3%. Ja, dat is een nette score, want gemiddeld gaat het nog 1 op de 10 keer fouten. Ja, 10% heb ja, ik. we. Best... 100 keer per dag. Hoe kan dat? Ja, dat heeft, uh, hoe ga met de met, met schadepreventie om. U laat nu zien hoe het wel moet. En dat betekent uh, dat uw mannen zijn aan het graven heel voorzichtig met de hand. Niet meteen de graafmachine erin. Nee, eerst goed opzoeken van waar liggen de bestaande kabelsleidingen. Aan de hand van pijlsleuven. Als we die hebben... Een e pijlsleuf. Ja, ja, een een proefgrootje. Ja, een proefgrootje. Een handgegraven uh, sleuf. Daar wordt de ka bestaande kabelsleiding opgezocht. En vervolgens wordt met de kraan uh, verder vrijgegraven. Maar er staat al altijd iemand achter de kraan die de kabels en leidingen met de hand opzoekt, het zand losmaakt... en zo wordt het zand verwijderd, zodat de kans op het beschadigen van kabels en leidingen gewoon heel gering is. Is druk hier onder de grond, heren? Druk onder de grond hier? Druk, ja. Ja, het is erg druk. Ja, maar je ja, moet uitkijken. Hè? Overal in Nederland zoveel leidingen, kabels door elkaar heen. Ja, dat is verschrikkelijk. niet dan? Het is overal vol. Overal vol. Ik kom van alles tegen. Okay, Maakt u het ook wel eens mee dat u lekker aan het graven bent... en dat uh, poem, opeens het ook wel donker is in de wijk? Nee, daar heb ik ook niet meegemaakt. Nee, eerlijk niet. Eerlijk <laughs> niet nee. Nou ja, Het wordt dus aangepakt. Extra controles op bedrijven die veel vaker dan nu eh, iets raken onder de grond. En het risico van een hoge boete hè, kan oplopen tot 250.000 euro. Ja, dat klopt. Nou, dan kijk je wel even uit voordat je je schop in de grond zet. Ja, misschien dat dat helpt. Het, het moet bij de mensen tussen de oren gaan zitten dat het, het maken van schades not done is. Ja. En, en dat... Is het er te makkelijk gegaven tot nu toe? Ja, misschien wel onder tijdsdruk. Dat, dat, dat er bedrijven zijn die, die onder tijdsdruk uh, mensen aansturen. Dus van hij moet vandaag klaar of moet deze week klaar, anders kost het te veel geld. Voor dit dit stuk weet u het? Hè? Ja, dit stuk wel, ja. KPN en zo, hè. KPN, die groene. Ja. En die blauwe, wat is dat? Glasvezel. Gaat goed, hè. Ik zie overal het licht nog in de buurt. Ja, gelukkig wel. <laughs> dat gaan we ook zo houden. Matthijs van der Wiel was bij het graven vanochtend. Het is bijna half negen. We nemen u nog mee naar Pakistan. Want de zware aardbeving in het zuidwesten van het land heeft aan meer dan 200 mensen het leven gekost. Gisteren werd nog gesproken van 39 doden. Bijna 400 mensen zijn in totaal gewond geraakt, zo is nu bekend. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, na een nacht blijkt het aantal slachtoffers dan ineens veel hoger te zijn. Hoe komt dat dat het nu pas duidelijk aan het worden is? Ja, er was aanvankelijk al veel schrik. Hè. gistermiddag mensen die in de grote steden hun kantoorgebouwen uitrenden... hier in de hele regio stad Karachi, in Quetta en zelfs hier in Delhi, 1500 kilometer verderop, is die beving gevoeld. Ze dus konden al wel vermoeden dat het een behoorlijke schok geweest is. Maar dat gebied dat is zo afgelegen dat pas in de loop van de nacht hier echt betrouwbare informatie uh, naar buiten sijpelt. Het gaat daar nog een hoop op ezels over slechte wegen. Dus ook de informatie uh, komt maar traag naar buiten. Uh, en mensen die er wonen, die leven in afgelegen dorpjes, in leme huizen. Er zijn districten waar volgens lokale bestuur. 90% van die huizen is ingestort. En daaronder zijn vannacht dus tussen de 150 en 200, misschien inderdaad zelfs meer dan 200 doden uh, vandaan gehaald. Ja, maar als ik jou goed begrijp, Jan Lucas, dan is Karachi nog maar net de dans ontsprongen. Ja, dat is natuurlijk het verhaal. Hè. Vijf maanden geleden, in april, gebeurde dit ook. Uh, iets meer naar het westen, op de grens met Iran. En Net als nu, toen ook de enorme mazzel eigenlijk, dat dit in zo'n dun bevolkt gebied gebeurt. Maar in het zuiden van Pakistan daar heb je delen waar zo verschrikkelijk veel mensen wonen. Neem inderdaad Karachi, ruim 20 miljoen inwoners, meer dan in heel Nederland. De bevolking van die stad is in 20 jaar tijd verdubbeld. Dat gaat daar zo krankzinnig hard. Dat zijn steden waar het bouwen van een nieuw flatgebouw snel geld verdienen betekent. Waar je het dus ook heel snel en goedkoop moet doen... En daarbij valt het woord ja, bouwvoorschrift, dat valt daar natuurlijk niet elke dag. Hè. Uh, dus daar wonen miljoenen mensen in zeer wankele behuizing. Vlakbij dit zeer wankele evenwicht uh, in de aarde, onder de aardeoppervlakte. Uh, dus ja, dat is een disaster in the making, kun je zeggen. Gisteren is echt een waarschuwingsschot. Dit gaat een keer, als, het, uh, ja, als, we, als we pech hebben, dit gaat een keer fout. En er zijn er berichten over een nieuw eiland dat is ontstaan... voor de kust van de getroffen provincie Beludjistan. Er zagen ook wat wazige beelden daarvan. Heeft dat met die beving te maken? Ja, er wordt wel van uitgegaan. Ja, het is een beetje geologie van de koude grond allemaal nog. Uh, uh, maar maar uh, ja, je, je ziet gewoon hoe de aarde daar hè, onder de oppervlakte uh, dus aan het schuiven is. Hè. Deze beving is 23 kilometer onder de aardoppervlakte uh, heeft die plaatsgevonden... Inderdaad, voor de kust van Guadar, ver van het epicentrum, uh, daar komt een heel stuk zeebodem eigenlijk boven water. Mensen verzamelden zich daar op het strand. Er werden beelden uitgezonden van een, ja, een zandplaat die, die, die plotseling in de verte te zien was. Uh, die er eerder dus niet was. Uh, meer dan 100 meter lang, 10, 10 meter hoog wordt er gezegd. Uh, ja, dus, dus, dat is dus toch wel een vrij bizar uh, schouwspel moet dat geweest zijn. Een nieuw stukje Pakistan kun je zeggen. Ja. En uh, ja, dat geeft wel aan dat die aarde daar in ieder geval zeer onrustig is. Hè? Dat het rommelt, uh, heel erg rommelt onder de aardoppervlakte daar in, in dat gebied in Zuid-Pakistan. Goed, dankjewel. Lucas Waagmeester, meer over die aardbeving in Pakistan. Het zuidwesten van Pakistan vindt u op uh, nos.nl, ook via de app te bereiken.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 Bel auto 0800 0828. Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView Bedrijfsoftware op vismasoftware.nl. Dit is Radio 1. E. Half 9, tijd voor het NOS Journaal, Jan van der Putten. De participatiemaatschappij, waar het vorige week in de troonrede over ging... is voor de VVD weinig meer dan een excuus-terminologie voor kille bezuinigingen. Dat schrijft CDA-fractieleider Buma in een opiniestuk in Trouw. Buma schrijft ook dat door het staatsdenken van de PvdA... een batterij regels is ontstaan waar de burger nauwelijks doorheen komt. Straks om half elf beginnen in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen. En CDA-leider Buma speelt daarbij een belangrijke rol.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 De pogingen van China om een luchtvaartindustrie op te bouwen... hebben opnieuw vertraging opgelopen. De oplevering van het eerste commerciële Chinese verkeersvliegtuig... wordt niet eerder dan midden volgend jaar verwacht. Eerder werd uitgegaan van eind dit jaar. En het vliegtuig had in 2007 al moeten vliegen. En NS stelt ook het moederbedrijf aan van Ansaldo Breda... aansprakelijk voor de problemen met de Vira. De NS kiest voor die strategie omdat het verwacht... dat Ansaldo Breda zelf financieel niet sterk genoeg is... voor de claim van honderden miljoenen euro's. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl We gaan naar Michiel Severin. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Kunnen ze alweer wat zien in het zuiden? Want het is daar best uh, dicht, hè, met mist. Het is inderdaad op sommige plaatsen erg slecht. Rond de 100 meter op dit moment. Ook in de Noordoostpolder wordt trouwens 100 meter gemeld. Maar er zijn ook plaatsen in het zuiden die gewoon een paar kilometer zicht hebben. Dus de verschillen zijn groot op sommige plaatsen. In het algemeen kun je toch zeggen dat het zich nu duidelijk aan het verbeteren is. En ik verwacht zo rond 9 uur, half 10, dat de mist overal wel opgetrokken is. Dat op zijn minst het verkeer er daar geen last meer van heeft. Gaan we dan ook de zon nog zien vandaag? Ja, eigenlijk wel. Maar dan vooral weer in de zuidelijke provincies... daar waar de zon gisteren ook af en toe volop scheen. Daar verwacht ik vandaag ook weer zonnige perioden. Temperaturen daar 19 tot 21 graden. Midden en noorden van het land zien de bekende wolkenvelden. Een grijs geheel uit de bewolking kan vooral op de Waddeneilanden... en in Groningen een spatje motregen vallen. Stelt weinig voor, maar het geeft wel aan dat de bewolking daar een stuk dikker is... Dan ook de laagste temperaturen in het noorden. 17 graden, midden 18. Nou een temperatuur in het zuiden had ik al genoemd. Plaatselijk kan het daar 21 graden worden. Dat geldt dan vooral voor het zuiden van Limburg. Gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakkerd viel mee tot nu toe om half negen ook nog. Ja, nog steeds hoor. 23 files, nog geen 70 kilometer bij elkaar. Waar ongeveer 100 om deze tijd normaal zou zijn. Ook niet al te veel bijzonderheden meer... behalve dan een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem bij het Heteren. Er staan een file van 6 kilometer en de linkerrijstrook is dicht. Als het gaat om afluisterpraktijken... hebben Europarlementariërs het helemaal gehad met de Verenigde Staten. Maar ook een beetje met de eigen leiders. Hoort u zo, naar de ster? U wilt toch ook een duidelijk pensioen voor uw werknemers? En dat tegen lage kosten en zo eenvoudig mogelijk?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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Europa wordt er op grote schaal afgeluisterd... door Amerikaanse inlichtingendiensten. En wat doen Europese regeringsleiders? Weinig, klagen de Europarlementariërs... die de zaak zelf wel hoog opnemen. Volgens correspondent Tijns voelen ze zich belazerd door Amerika. Dat verdragen over privacy aan de laat. We zijn in het ootje genomen door de Amerikanen. Maar dat hebben we ook laten gebeuren en dat wist ik. Judith Sargentini, GroenLinks, hier in het Europees Parlement. Europa ligt te slapen, wordt gezegd. Lidstaten en het Europees Parlement in meerderheid hebben gezegd. laten Amerikanen alle internationale transacties, alle overschrijvingen maar mogen bekijken. Daar zouden dan iets van veiligheidsmarges worden ingebouwd. En die veiligheidsmarges zou Europol in het oog houden. Dat doen ze helemaal niet. Want die sturen gewoon door. We hadden dit twee jaar geleden kunnen tegenhouden, en dat hebben we niet gedaan. Uh, we hadden in particular een presentatie van de uh, privacy-officer van of de directeur van National Intelligence in het Witte Huis, met zaken van nationale security. Oké, dank u wel. Dan vraag ik eerst de rapporteur, meneer Moraes, om te komen. De basisvraag hoeveel Europese citizens zijn affected door deze activiteiten of allegations? Sofie in het Veld, D66. Jullie hebben hier vanochtend een derde hoorzitting op rij gehad... in het Europees parlement. Uh, we, we, we weten nu uit de media dat de Amerikanen inbreken... in Europese computersystemen. En Europol, die hier vanmorgen was, de Europese politieorganisatie... zegt, ja, wij hebben van niet één lidstaat een verzoek gekregen... om dat te onderzoeken. Met andere woorden, de nationale regeringen willen eigenlijk ja, dit in de doofpot stoppen de motieven van de Amerikanen om af te luisteren is... om terrorisme te bestrijden. En daar hebben wij vrede mee in Europa. Ja, nou ja mensen zijn zo want die krijgen het idee dat er op iedere straathoek een terrorist staat... en dat iedere maatregel geoorloofd is. En wat we hebben gezien in de laatste twaalf jaar... is dat er eigenlijk onbeperkte, maar ook ongecontroleerde bevoegdheden... zijn geschapen voor overheden, met name geheime diensten. Ja, en dat begint nu totaal uit de hand te lopen, uit de rails te lopen. En dat moeten we toch echt weer op het spoor gaan krijgen. Want het gaat tenslotte wel om de kwaliteit van onze democratie. Dat geven journalisten ook wel eens mee. Journalisten zouden zich ook veel meer zorgen moeten maken... over de restricties die dit levert voor de persvrijheid. Als je ziet dat vanwege dit afluisterschandaal... de Amerikanen, de Britten, alle andere Europese regeringen... de pers ontzettend onder druk zetten. Intimideren, lastigvallen, familieleden van journalisten intimideren, arresteren. Dat betekent dus dat de pers eigenlijk gemelkorfd wordt. En dat, dat is het fundament van onze democratie. Mensen zouden zich zorgen moeten maken. Mr. Nemitz, you have de floor. They would be breaching our fundamental rights. Judith Sargentini, GroenLinks. Bent u niet bang dat u en Sofie in het Veld, D66 en andere Europarlementariërs... er hier in dit huis in Brussel veel stampij over maken... en dat daarna alles gewoon weer vergeten is? Er zijn ook lidstaten die wel kwaad zijn. Frankrijk bijvoorbeeld was echt hartstikke geschokt dat Nederland dat niet is, ja, dat, dat vind ik jammer. Maar van uw eigen GroenLinks-collega's in Den Haag hoor je ook niet veel? Dat ligt meer aan dat ze met z'n vieren zijn. Mm -hmm. Europa-correspondent Tijn Sade peilde de meningen over dat afluisteren in Brussel. Een film over een onmogelijke liefde op een suikerplantage in Suriname. De romans tussen een blanke planter en een slavin... Het is het gegeven van hoe duur was de suiker. En dat is vanavond de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De regisseur Jean van der Velde baseerde zich op de roman... van de Surinaamse schrijfster Sintiak met Lort. Jeroen Wielaert zag de film en sprak met Van der Velde. Een dikzak die altijd van de suiker stond. Er is geen bok. Nee! Alleen het geluid van een bok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 Jan van der Velde over Hoe duur was de suiker? Om half elf is hij met Cynthia McLeod De gast in lijn 1 van de NTR op Radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal we nou, weer naar Mino Remmers tussen de kinderen en de moeders ook, neem ik aan. Mino want die zijn natuurlijk wel benieuwd wat er vandaag in Den Haag allemaal wordt besproken. En wat er uiteindelijk uit gaat komen. En de vaders? Vader ja, ja. Het, het, leeft, het leeft wel degelijk natuurlijk, ja. Um, want uh, we zijn op de Triangel in Woerden. Woerden is een, een gemeente met veel nieuwbouw. Ja. Het is een, er is de laatste tijd heel veel uitgebreid in Woerden, dus veel gebouwd. Dit is directeur Arniek van de Geest van het kinderopvang hier. Jullie hadden een wachtlijst toen jullie begonnen. We hadden een wachtlijst, nou ja, we, zijn al heel, we staan al heel lang... maar we hadden in 2011 een behoorlijke wachtlijst. Van, van mensen die uit Amsterdam hierheen gingen verhuizen met kinderen... meer groen, meer ruimte? Ja, en uh, we merkten dat, uh, dat daarvan heel veel niet doorging... omdat men uh, de oude woning niet verkocht kreeg... en dus de verhuizing naar het groene Woerden even niet doorging. Ja. En dan, ja, op die manier hebben we dus indirect daar heel veel mee te maken. We staan op een volle groep, de kinderen kijken mij gebiologeerd aan. Maar als we ons omdraaien en we lopen door het halletje heen... eigendom trouwens, het pand? Het pand is uh, eigendom, ja. We hebben het uh, in 2008 gekocht, want toen uh, moesten we nog natuurlijk overal uitbreiden, want er waren wachtlijsten, iedereen wilde kinderopvang. Dus... En nu staat er een lokaal leeg. We hebben het licht wel aangedaan, maar net was het nog helemaal donker, deze groep. Daar staat wel speelgoed, maar er zijn geen kinderen. Nee, dat komt ook omdat het woensdag is. Want woensdag is altijd een rustigere dag op, uh, in de kinderopvang. Dus uh, op de andere dagen zijn drie van de vier groepen wel bezet. Maar één groep is, uh, staat leeg. En dus er woensdag. is ook al personeel ontslagen? Er is ook al personeel wat we hebben moeten ontslaan. Ja, helaas wel. Ja. Ja. Wat verwacht u van de politiek? Ik verwacht van de politiek uh, meer uh, uh, een langere termijnvisie op, uh, op kinderopvang. En uh, meer betrouwbaarheid wat men nu eigenlijk wil met de kinderopvang. Want dat is, daar heeft het de afgelopen jaren behoorlijk aan ontbroken. Want jullie moeten ondertussen wel voldoen aan alle nieuwe regels. Er zijn natuurlijk de nodige affaires geweest waardoor er bijvoorbeeld beter toezicht moet zijn, er zijn allerlei regels. Ja. Te veel, zei u net ook. Ja, uh, soms uh, vind ik dat dat wel heel ver gaat. Ik, uh, ik ben een tijd geleden kwam ik een keer op een... Uh GGD-inspectierapport: uh, een opmerking tegen dat er op een BSO-locatie, dus voor kinderen. Die hebben jullie ook, hè? Die hebben wij ook, voor kinderen vanaf vier. dat daar uh, punaises gebruikt werden om dingen op uh, te prikken, op prikborden. en dat dat toch wel heel gevaarlijk was, want de kinderen konden daar uh, zich aan bezeren. Nou. Een punaise. Een punaise. Mag ja. niet. Mag niet, nee. nee. Te ja, doorgeslagen regelgeving, zegt u. Dat vind ik uh, te doorgeslagen regelgeving. Ik vind dat we in Nederland soms wel heel erg op de veiligheid zitten, alsof kinderen een soort uh, porseleinen poppetjes zijn waar helemaal niks mee mag gebeuren. Ja, dat, ja. dat is het ook. Ja, dat, dat is en dat, dat brengt soms ook kosten met zich mee, waarvan wij nu, nu op dit moment zeggen: Nou, we hadden het liever aan iets anders uitgegeven. Ja, goed. Um... Misschien wat het opgepakt wordt, je weet het niet, hè? We komen straks waarschijnlijk nog even een keer terug. Eens kijken hoe we de toekomst zien. We waren al bij een bouwbedrijf benieuwd hoe ze bij de kinderopvang aankijken. Tegen de crisis, is die nou een beetje voorbij? En gaan we weer omhoog klimmen? John Bakker bij de ANWB. We hebben al de hele ochtend eh, meldingen van mist, vooral in het zuiden. Dat leidde gisteren tot eh, heftige ongelukken. Hoe is dat vandaag, John? Nee, dat valt vandaag eh, in ieder geval reuze mee. Eh, wel zijn er natuurlijk wat, eh, wat spitsstroken dicht in het zuiden van het land. En dat zorgt voor wat vertraging op de A2 van Eindhoven naar eh, Maastricht. Bij Borren, drie kilometer. Verder ook vrij veel vertraging nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiden-Oost, 8 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem bij hetere 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. Locomotion hoorde u in de uitvoering van Orchestral Maneuvers in the Dark. Negen minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Raad van Acht bestaat niet meer. Dat was het overlegorgaan van de belangrijkste Nederlandse motorclubs. Bij ons is Ilan Sluis, justitieredacteur bij de NOS. Ilan, fijn dat je er bent. Uh, vertel eens, wat was die Raad van Acht? Die raad is opgericht eigenlijk halverwege jaren negentig om um, um, uh, spanningen in de motorwereld tegen te gaan. Er waren toen veel uh, zaken in, uh, in Scandinavië, veel bendeoorlogen. Men wilde dat die voorkomen komen. En, uh, het was eigenlijk een overlegorgan. de ja, belangrijkste motoclubs hier zijn uh, de Hells Angels natuurlijk. En de Satudara, die zaten daar ook allebei in. Die waren daarin vertegenwoordigd. Ja, de Satudara was wel eerder uitgestapt uh, in 2011. En uh, nou ja, sindsdien bestond die club nog wel. Uh, er zaten nog een paar andere clubs in... Um, en een van de afspraken was binnen die clubs... Sorry, ik ben een beetje buiten adem. Ja, je bent hier aan <laughs> toe komen rennen? Ja. werkelijk vanuit de parkeergarage... Uh, om dat, dit nog even te brengen. Dat grote buitenlandse clubs in ieder geval uh, naar Nederland gehaald zouden worden. En nu heeft Hells Angels een liaison gesloten met de Red Devils. En dat was voor andere clubs een reden om te zeggen van... nou ja, dan heeft het niet zo heel veel zin meer. Uh, laten we er maar mee stoppen. Zou het dan kunnen betekenen dat, eh, want er is dan al sprake... als ik jou zo beluister van wat toenemende spanning... dat door het ontbreken van dat overleg die spanning ja, niet meer te kanaliseren valt? Nou, de, de betrokkenen zeggen dat je daar niet al te veel van voor moet stellen. Uh, die motoclubs in Nederland die zitten op een klein gebied. Die kennen elkaar allemaal wel. Komen elkaar regelmatig tegen bij alle evenementen, op feesten. Uh, informeel blijft natuurlijk wel een overleg ontstaan, uh, bestaan. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat er nu wel een, een, uh, nou ja, een lijntje minder is... om het ja, zo maar te ja. zeggen. Ja. Ja, zitten politie en justitie daar ook nog tussen? Hebben die daar invloed in? Brengen die bijvoorbeeld die, die verschillende vertegenwoordigers bij elkaar... Nee hoor, het is echt iets tussen de motorclubs onderling. Uh, politie en justitie volgen het natuurlijk wel wat daar gebeurt. Houden ook de ontwikkelingen wel in de gaten. Uh, maar die zitten daar uh, zelf op geen enkele manier tussen, nee. Nee, precies. Maar, maar wat jij al zegt, die blijven ze natuurlijk in de gaten houden. En nu misschien nog wel iets meer. Ja, natuurlijk, zeker. Die, die zullen heel goed kijken wat daar gebeurt. Uh, maar de clubs onderling zeggen eigenlijk van... nou ja, uh, het zal niet tot extra spanningen leiden. De dus dat daar was er al uit. En ook daar heeft het de afgelopen jaren eigenlijk niet tot... Uh, ...confrontaties tussen Hell's Angels en Dara geleid bijvoorbeeld. Dus uh, ja. zij ze zeggen van, nou ja, het zal ook nu wel rustig blijven. Goed, redacteur van de NOS, Ilan Sluis. Hartelijk dank dat je hier zo snel heen bent gekomen om dit te vertellen. Het NOS Radio Journal journaal media overzicht. Kijken wat andere media te melden hebben. Een website van het Dagblad van het Noorden bijvoorbeeld... ...staat dat de provincie Groningen fouten heeft gemaakt... ...in het onderzoek naar de kolencentrale in de Eemshaven... Dat concludeert een Duits bureau, Ecopol... dat is uitgevoerd, het onderzoek in opdracht van 12 Duitse... en ook Nederlandse natuur- en milieuorganisaties. Het onderzoeksbureau bestudeerde rapporten... die zijn gemaakt over het risico op natuurschade in Duitsland... door de vuile rook uit de Groningse kolencentrale. In die rapporten, de opdracht van de provincie, staat dat de stikstofuitstoot geen significant effect heeft op de nabijgelegen natuur bij de Oosterburen. Volgens Europol zijn de onderzoeken gebrekkig en onvolledig. Zo zou de rekenmethode niet altijd transparant zijn en zijn niet alle natuurgebieden ook meegenomen. Dan naar Twitter. Daar staan namelijk berichten um, waarin iemand dreigt een aanslag te plegen op de VND in Haarlem. Volgens RTV Noord-Holland neemt de politie de zaak serieus... en onderzoekt de Twitterberichten. Voor de VND stond om kwart over acht een politiewagen. De tweets zijn verzonden in de nacht van dinsdag op woensdag... en waren onder meer gericht aan RTV Noord-Holland. In het AD staat een onderzoek van de Franse Consumentenbond. Die vond resten van landbouwgif in 92 soorten Franse wijn. Carla Dick Faber, eh, Kamerlid van de ChristenUnie, reageert op Twitter. Zoveel Europese regels, maar dus niet voor de Franse wijnboeren, schrijft ze. In de Belgische krant De Standaard staat dat er in België... een nieuwe manier komt om radicalisering op internet aan te pakken. De minister van Buitenlandse Zaken, Milquet richt een groep op van experts... die radicaliserende jongeren gaat tegenspreken. Volgens haar moeten kleine groepen met radicaliserende jongeren in discussie gaan. Zo moeten ze voorkomen dat jongeren niet in een tunnelvisie vastkomen te zitten. De Partij van de Arbeid Ahmed Marcouch laat op Twitter weten dat hij geen voorstander is om deze aanpak ook in Nederland te introduceren. Volgens Marcouche is het theologisch alternatief een taak van de moslims zelf en niet van de overheid. Nee. Oké, okay. uh, op website Starnieuws staat dat de Surinaamse kabinetchef aan president Bouterse een petitie heeft aangeboden om zijn dochter over te laten gaan. Ja, de kabinetchef wil dat zijn dochter Jalan. Yala, alsnog slaagt... voor het toelatingsexamen voor de MULO. Hij is namelijk niet eens met de manier hoe het eindcijfer is berekend. De vader had eerder geen succes bij het examenbureau... en ook niet bij de rechter. En Van der San vindt dat er nu sprake is van onrecht en een rechterlijke dwaling. We hadden het al eerder eventjes over de toon die belangrijk gaat zijn... de komende twee dagen bij de Algemene Beschouwingen. Nou, die toon is gezet door een oppositiepartij, CDA... CDA-fractieleider Buma heeft een opiniestuk geschreven in Trouw. En daar haalt hij van uit naar... Um, wat zit jij nou te... Sorry. <lacht> Hele drukke bewegingen. Nee, nee, nee, ik wil alleen maar eventjes aangeven, jongens... dat, uh, dat er een stuk staat in Trouw. Ja. Een opiniestuk van Sibrand Buma. Een interessant stuk, want hij haalt daar van uit... naar uh, de coalitiepartijen. De participatiemaatschappij waar het vorige week in de troonrede over ging... is voor de VVD weinig meer dan een excuusterminologie voor kille bezuinigingen. Volgens Buma draait het bij de participatiemaatschappij van de VVD... niet op het versterken van de samenleving. Meedoen is voor de liberalen vooral meedoen als consument op de markt. Nemen van verantwoordelijkheid betekent dan al snel zoek het zelf maar uit.